Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het is weer druk op de Europese wegen. Net als een week geleden is het vandaag Zwarte Zaterdag. Op de belangrijkste vakantieroutes naar Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje stonden al vroeg files. Wie met de auto op vakantie gaat, kan het best een paar uur bij zijn reis optellen. In Turkije is vandaag voor het eerst sinds de vermissing van Joey Hofman uit Haaksbergen een grote zoekactie. Er zijn nu drones en speurhonden ingezet. Hofman is bijna een maand vermist. Hij had contact met twee andere Haaksbergenaren... die zijn gehoord door de Turkse politie en mogen het land niet uit. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Getuigen zeggen dat de drie ruzie kregen en angstig reageerden op anderen. Mogelijk omdat ze drugs zouden hebben gebruikt. Onderzoekers van de Europese Commissie waarschuwen... voor de gevolgen van extreem weer in Europa. Als er niks wordt gedaan aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering kunnen er eind deze eeuw 50 keer zoveel doden vallen. Dat komt neer op zo'n 152.000 slachtoffers per jaar, zeggen de onderzoekers. Ze waarschuwen voor extreme hitte, natuurbranden en overstromingen. Vandaag komt er duidelijkheid over of er nog eieren... met de schadelijke stof fipronil in de handel liggen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt het bekend... Het gaat om eieren van bedrijven die zichzelf hebben gemeld bij de NVWA... maar die niet voorkomen in de administratie van het bedrijf... dat fipronil gebruikte in een bestrijdingsmiddel. In Parijs is de afgelopen dagen opmerkelijk veel straatkunst gestolen. Volgens de BBC waren de dieven verkleed als medewerkers van de gemeente... en richtten ze zich op werk van de kunstenaar Invader. Hij maakt tegelafbeeldingen op muren en bruggen... in de stijl van de oude videogame Space Invaders...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 En het onderwerp is Place du Tertere, wat morgen 6 augustus, uh, de, ik dacht de vijfde of de achtste editie al. Uh, Mona? Ik dacht de zevende, maar oh. we twijfelen even of het nou de achtste is. Wij ja, staan de achtste hier in de krant. Ja, maar ik weet maar niet je weet of. Ik weet ook niet zeker of dat klopt. Nee, maar, ik het moet waar. het nakijken en okay. ik ben heel slecht nou. om dat uh, terug Dan in te We houden het op de achtste, maar. Ja. Uh, Mona Meijer en uh, Nelke de Blauw zitten daarvoor bij ons aan tafel. En. Uh,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 abstracte. En uh, ja, zij maakt dat schitterend een abstract, werk. Een glas abstract. Ja, dan moet je je voorstellen een uh, glas wat glasfusing is. Allerlei kleuren door elkaar zonder vorm. Dus uh, ze maakt ook dingen in vorm. Fantasie. Ja. Fantasie. Maar dat geeft een heel mooi effect. Als je er doorheen kijkt dan, ja, dan dwaal je met je gedachten weg. Dat bij de, Zon, ja, dat is geweldig. Ja. Ja. Leuk. En met glas hebben we ook uh, Ellen Kuil natuurlijk. Ja.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 Daar zijn we ook weer heel blij mee. Is ook weer een nieuw aard. En kunnen ze zich dan verkleden? Of is het alleen maar gewoon uh, in de auto? Ja, ze kunnen zich verkleden. Oh, ja. Of iets geks op hun hoofd. Ja, of ja, ja, wat ze ja. willen. Ja. Dan, uh, Zit er ja. wel een Franse kentekenplaat op? <laughs> nee, nee, helaas niet. Maar de foto wordt zo genomen dat, ze dat het net echt... verdoezelt. Dat is een, een beetje een foutje op die foto. <laughs> <Ja. kentekenplaat. laughs> en we proberen nog... We hebben in de wachtkamer bij de ruilwinkel... een grote rietenkorf van het strand ja. staan...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 Nee, moet je. We, we hebben natuurlijk wel uh, de galerie in de wachtkamer ja. en daar hebben we natuurlijk uh, van de BKZ groep zelf hebben ja, daar natuurlijk de expositie uh, ja. en de, daar hebben we natuurlijk ook wel uh, gastenexposanten, maar het is niet dat wij kunnen uitwijken met een markt dat is de kant is, op ja. en de poststraat is natuurlijk zo authentiek het ja, ja, is ja. natuurlijk heel leuk om het daar te ja. houden we ja, gaan een klein stukje erop. het plein op ja. tot naast de zandsculptuur. Ja. nou ja, daar komen ook de toeristen op af dus op dat hoekje hè? Dan ja, dan ja, net het hoekje ja, en dan naar boven toe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 is een plaat zilver. Waar je dingen uitzaagt of uh, afdrukt. Uh, ja, en dan ga je daar natuurlijk naar werken. En heb je heel veel zilver over al die kleine restjes. Dan ja, kun je, je dat weer om, omsmelten. Ja. Dan kun je weer wat anders van maken. Ja, ik vind het heel knap. Het... Want dan heb je op een gegeven moment een, een, een, blok, een blokje uh, metaal zilver. Ja. En dan, daar maak jij dan wat moois uit? Ja, daar kun je walsen. Je nou, toe, je kan kunt dat walsen absoluut niet, dus ik heb daar ja, best wel respect voor. Het... Ja, nou, sommige van die platen zijn best heel groot. En ik denk dat je voor zo'n grote plaat, wat in de handel is. Nou, daar vragen ze zo duizend uh, euro voor of zo. Dus wij kopen kleine stukjes. Is het ja. kostbaar op dit moment? Ja het, is, ja, het was op een gegeven moment uh, in tijd van de crisis uh, best wel duur. Ja. Was het iets van 1,20, 1,25 per gram?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 Dus als het heel heet is, dan droog je het aan je perceel, zeg maar. Ja, ja. ja, ja. Dan is Hij het niet veel zin. Ja. Zijn jouw activiteiten nou zo zodanig dat je ervan kunt leven, of blijft het gewoon een, een bijverdienste? Nee, daar kun je niet van leven. Dat als is, we uh... veel verkopen, kunnen we een keer vakantie houden. <laughs> ja, je er vijf dat jaar. is uh, Eigenlijk al, altijd, hè? Van is het een is hobby nog wel? Of ben je het professioneel? Nou, ik doe alleen dit werk. Ja, ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dit ziet er worden, toch wel Pro professioneel uit. Ja, nee, ik vind het heel mooi. Ik vind het ik heb ja. helaas geen foto laten zien. Maar. Nee. En doe je ook opdrachten? Kun je, ja. Kunnen mensen opdrachten? Ja, ja, eigenlijk is het dan ook alweer grappig. Ik heb het sieraad gemaakt. Ik kwam in de winkel en die mevrouw die zei... Uh, mijn vader die hield van witte rozen, maar die is overleden. Kun je er eentje voor me maken? Die heb ik dan anders gemaakt. Een andere omhulsel. Maar dan kun je een herinnering maken voor iemand. En uh, uh, uh, and, and iemand die... Ik had uh, een ketting een keer voor mij gemaakt met uh, zwaluwen. Die achter elkaar zijn. De laatste was een kleintje.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 Uh, nou, we twijfelen tussen zeven of acht. Zeven of acht. Ja. Dus met tien jaar is het een jubileum. Ja, zeker. Ja. Ja. Het hele dorp wordt een uh, groot pasje mm, ja, ja. Nu Nou, begonnen. Het... Jullie zijn ermee begonnen. Ja, he? bij, BKZ, we, we hebben het ook opgezet. en we wilden alleen uh, in dat straatje. Ja. Wij deden geen concessies, geen Gasthuisplein, ja. geen Raadhuisplein. Ook niet we wilden als er echt dat straatje. 300 belangstellenden zijn. Wat zeg je? Als er 300 belangstellingen uit de regio er willen komen staan. Nou, ik denk dat dat niet gebeurt. En uh, als je zo'n grote markt hebt, is het ook niet meer leuk. Nee, bij zo kleinschalig is, is het leuk. Ja, dat is leuk. Dat hoort ook bij een dorp. Ja. ja, ja. En we hebben al genoeg markten in Zandvoort. Ja, ja. Die, waar, ja. die heel dat groot zijn. Ja. ja, nee, vis jij maar. Maar uh, dat gaat niet gebeuren. Heel goed, Mona. Ja, ja. Nee, we houden ons vast aan dit concept eigenlijk. ja.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 Leuk, ik, uh, als ik kan dan denk ik dat ik ook even langskom.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 Ja, we hebben genoeg markt al in Zandvoort. Steeds meer, hè? Kijken. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, Omwille van de tijd ja. gaan we dit punt even afsluiten. Ja, ja. En we gaan ook even voorlezen wat we allemaal gaan doen. Want ja, dat, dat even ben vergeten. ik vergeten. In mijn oh, enthousiasme ja. ben ik meteen begonnen met jullie. Dus ja. dat ga ik zo doen. De markt is van 11 tot 5. Ja, dat wil ik even zeggen. Ja, dat is, ja, van 11 ja, tot 5. Ja. Ja. Nou, leuk. Okay. willen jullie nog iets zeggen daarover nou, nou, laten we hopen dat morgen mooi weer is voor iedereen ja. we bestellen de zon bij deze ja, nou heel fijn. Dat <laughs> zeker nodig Verantwoorders en uh, toeristen zijn natuurlijk en jullie ook van harte welkom ja oké okay, dank dankjewel dank jullie wel dan uh, gaan we nog geen muziek draaien nee we gaan even want dat heb ik echt dat is echt mijn schuld uh,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 Tuincentrum Jan Verkleef. Ik, zolang is ik hier begrip, in Zandvoort he? woon, dan ken ik hem. Uh, ja. Nou, niet heel erg persoonlijk, maar dan zat hij er in ja. Zandvoort. Ja. En die gaat ermee stoppen. Dat is, die is al oh, verstopt. Die is ja. verstopt. Is verstopt ja. ja. En er is een expositie in het Zandvoort Museum. Tijdens de geluksroute op 2 en 3 uh, september. Daar komen. Dan moet ik het even goed kijken Dat zijn kijk, moeilijke hoor. namen, ja. Anna ja. Laut. Ja. Ik weet en niet of het goed is. Hoor. Alina Blasquez. Ja. Dat is volgens mij Spaans of ja. Portugees. Die komen daar wat over vertellen. Ja, dat is een hele bijzondere expositie. En dan gaan ze over vertellen wat zij, ja. wat zij doen. En als laatste gast hebben we Roy Dongen. En die gaat de evaluatie van Pride at the Beach. Heb ik natuurlijk weer gemist. Want ik op het op Helgeland. Jij Heb ik gemist. En die gaat er wat over komen te vertellen. Ja. En dan gaan we nu naar een, een liedje luisteren. Speciaal uitgezocht. door Jacques. MUZIEK ja. Because I'm you so tick off. so tick-tock Can't let up long enough to get over it, though. Can I live, can I sister live, yeah, damn I tried to find a tree where we could lay happily In the shade gradually, there were things revealed to me Can't even hold down a job trying to follow up in behind me Protected and you're jealous, shame when you're around the bed. Every man I speak to, something's going on. Look at you, look at you, running around like a damn fool. So busy accusing me when it's your insecurity. So big stars. love doesn't, matter, doesn't anymore. matter anymore, baby, what's up, I'm taking you so TikTok, tock so tick-tock, and oh, long oh, enough to get over it, can I live, can I sister live, god damn. You need an inner peace, so your anger just release. I never meant to cause you pain, but it was there before I came, begging The yeah, accusations can all of my footsteps for reactive, got me packing uh, Trying to get out before you get back yeah. Look at me, look at me I can't allow you to live in free really, really. In my heart or in... Just stop.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 Ja, ja. Bent, ben jij ja. de jongste? Nou, ik, ik begon als, als jongste, ja. maar tussendoor is er bij het CDA wat gewisseld dat we door uh, Jan Jan, Bele, Jan de, is nu de, de jongste, jongste ja, maar ik zie Jan Bellen dan niet zo heel snel. Uh, wet je aan weet doen. het niet, je weet het nooit. Ja, nou ja, ja. alles is mogelijk natuurlijk. Hè? Ja, en je weet ook niet hoe de raad straks naar de verkiezingen uitziet in het CT-aantal. Dus het nee, is altijd nee, heel spannend. Nee. Nee. Maar ik heb er voor de komende periode niet, uh, niet die ambitie. Maar ik kan je wel geruststellen, want ik weet dat je daar heel erg <laughs> benieuwd naar bent. Binnen de VVD hebben we natuurlijk genoeg uh, kandidaten die dat wel uh, zouden kunnen. Ja, dat is uh, dat denk ik ook wel. Uh, kan je er al een tipje van oplichten van die sluier? <laughs> nou, we zijn... wie, er, wie er nieuw zouden kunnen zijn...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 als die bruggen in Haarlem die openstaan, uh, ja, ze zeggen dan niet in de spits, maar om zes uur is dan de spits zogenaamd afgelopen. Nou, als je één keer door de spits heen bent gereden rond zes uur, weet je, daar staat om zes uur nog gewoon een file. Ja. En dan ik weet daar gaat die brug weet er alles van. <laughs> ja, dat, is dat, is gewoon jammer, een, dat is gewoon zo'n klein ja, joh, ja. Als je nou gewoon als gemeentes overlegt, dan zou je dat snel op moeten kunnen lossen. Maar dan heb je als, moet je vanuit Zandvoort wel sterk lobbyen. En dat is... Uh,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 Nee, maar met echt alleen haar en dan. En ja. ja, wij zijn aan de, de god overgeleverd. En ja, we zijn natuurlijk wel gewillig.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 van uh, in elk geval lastig. Er staan uh, in, in die overeenkomsten, ja, die kennen hem niet uit mijn hoofd, Staan uh, staat wel hoe die ontbonden kan worden. En er zit ook een evaluatiemoment in. Ah, maar laten we eerlijk zijn, dat wordt in elk geval een dure kwestie als je dat uh, wilt ontbinden. We ja. Ja, hebben ook al dat, uh, dat bedrijf hier wat het onderhoud doet aan uh, gemeentelijke uh, gebouwen. Uh -huh. Die komen ook weer uit een andere... Uh,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 is Zandvoort geschikt om nog meer evenementen te, te gaan houden? Het betrokken natuurlijk veel meer mensen dan gedacht werd. De treinen die hadden was, al vertragingen. Ja, het was prachtig, ja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 uh, je kunt niet naar het strand en dan zie je dan uh, grote groepen uh, Duitsers met kinderen een beetje rondhangen, ja, rondhangen en, en, en dwalend door de straten van, uh, van ja shit, doen, ja. <gif> de zon schijnt niet ja. wat moeten we doen um, maar we kunnen bijvoorbeeld ook niet uh, zeggen van ja, het heet nu de Amsterdamse waterleidingduinen hè. het zijn niet de Zandvoortse duinen. dus ja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 Ik, uh, je zei net al, het was hartstikke druk. Ja, jullie spreken voor mij vanmiddag uh, uh, Roy ook nog. Ja, Roy komt uh, nog ja, vertellen. Voor mij was ja. het een ontzettend geslaagd uh, evenement. Ja, dus voor volgens mij klapbaar. ook. Ja. En uh, prachtig dat ze antwoord ook op zo'n manier kan laten zien uh, waar we En voor het zijn. ging prima. Ja. Precies. Geen wanklank. Ja. alles was iedereen eens vrolijk. Gezellig druk. Een beetje een ja. carnavalsoptocht ja, dan uh, zag ik. Ja, dat leek je het een beetje op. Dat was heel vrolijk. Andere advertentie die pas in de krant stond. Landelijke cijfers. Statushouders vaak in de bijstand toe zitten.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 Ja, Je komt toch niet naar een land om in de bijstand te zitten lijkt me. Nee, Je wilt toch dus wat gaan je, doen? Uiteindelijk ja. doe je ook, ja. kun je ja, nou alleen maar echt een deel van de samenleving worden ja. als je ook gewoon met een baan en ja. Uh, ja. gewoon wat doet. Ja. Ja. ja, kijk, ze zijn natuurlijk gewend om met heel weinig geld rond te komen.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 sociale traject gehad. Misschien gaat het hier wel veel beter. Dat ja. hoop ik. Nou ja, we zullen het horen. Ja. Hè? Precies. Ja. Nou, dat was even een uh, goed praatje met, uh, met Martijn. Was er toch nog iets te vertellen, Ja, he? precies. Er te te het, vertellen. Het, stond, het is gezegd, maar toch, uh, het gaat gewoon door. Ja, ja, ja, er stonden er geen onderwerpen bij waar we het over konden nee, gaan, maar gaan hebben, maar dat is gaat nooit Martijn al vanzelf <laughs> <laughs> Dus, uh, nou ja, we zullen het zien hoe het allemaal gaat, uh, gaat verlopen. Heb lopen. je nog vragen? Nou, ik heb talloze vragen, maar die ga ik nu niet stellen aan Martijn. Want dan Volgende komt er een keer. politiek aard weer naar boven en dat vind ik niet nee, leuk. Dat kan niet. Dus zijn. we dat hebben we niet afgesproken. Um, ik kijk even naar, naar Jacques. Hebben we genoeg muziek om tot aan de klok van elf te krijgen? Nee, want we krijgen nu uh, krijgen we ons laatste uh, ja. Het ja. laatste onderwerpje krijgen we hè, nog. Oh ja, is er nog een onderwerp? Ja, ja, dat weet jij niet, maar. Nou, wat is dat dan? De dieren.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 In the wilderness I'll tell you Let's get Status, dependent code, System, region, address space process control like a data Let's get digital, a digital Let's get digital, a digital Let's get digital, a digital Let's get digital, digital. Let's get digital. digital. a digital Ayo, start taking a, a dynamic rams, I mean, let's do need an honor Het van Via kabel .5. De Straks andere. Maar nu eerst het NOS Nieuws.